...man met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn er morgen nieuwe onderhandelingen... ...tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarvoor zou een Amerikaanse delegatie naar de Pakistanse hoofdstad Islamabad afreizen. Iran heeft nog niet besloten of het weer met de VS om tafel gaat... ...meldt het Iraanse staatspersbureau. Tegelijkertijd dreigt Trump opnieuw met het platleggen van alle bruggen en energiecentrales in Iran... ...als het land zijn aanbod niet accepteert. De commissaris van de Koning in Groningen gaat aangifte doen tegen actiegroep Farmers Defence Force vanwege intimidatie. De actiegroep is tegen de gedwongen onteigening van een boerderij in Lucaswolde. De provincie heeft besloten de boerderij te onteigenen en de grond te gebruiken voor de opvang van regenwater om overstromingen te voorkomen. Ook de meerderheid van de BBB-fractie stemde voor. Farmers Defence Force is het er niet mee eens en dreigt met oorlog als de onteigening niet wordt teruggedraaid. De commissaris van de Koning in Groningen spreekt van intimidatie. In Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije is babyvoeding van het merk HIP uit de schappen gehaald... na de vondst van rattengif in de potjes. Het gif is mogelijk opzettelijk in de groenten- en fruithapjes gedaan. In Nederland wordt alleen melkpoeder van HIP verkocht. Bij de EK Judo in Tbilisi heeft de judoka Simeon Katarina een zilveren medaille behaald... In de finale, in de klasse tot 100 kilo, wist hij niet te winnen van de Italiaan Gennaro Pirelli. Bij de vorige EK won Caterina nog een bronzen medaille. Het weer, veel zon, wat wolken en in het binnenland een enkele bui. Het is tussen 11 en 15 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen.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 Shore as the stars keep burning. en ZFM Zandvoort. Ja, ik vind het waardeloos. Ja, ik uh, kan er niks anders over zeggen. Waardeloos. Echt waardeloos. leuk leukste zich gevaarlijk Kom met die bussen. Maar ja, er zitten mensen achter die uh, heel goed kunnen nadenken, blijkbaar. Die mensen hebben bedacht om een rotonde aan te leggen op de Europaweg in Schalkwijk. Waar fietsers over het fietspad twee richtingen op kunnen fietsen en de busbaan de rotonde door het midden kruist. Om dat goed te regelen staat het midden op de rotonde Stoplicht. Het bouwwerk is nog niet af, maar in de buurt is er nu ook een motie over de nieuwe situatie. Welgeluk. Hoezo? Nou, er zijn meer ongelukken met zich mee. Vreselijk. Uh, Onoverzichtelijk. Die busbaan, het was door, de, door die rotonde heen. Het, ja, het is helemaal niks. Die bus vind ik niet erg. Ik heb die bus zelf ook nodig, dus ik wil ook graag dat hier eruit. <laughs> nou, de auto's geven geen voorrang en uh, als fietser ben je gewoon maar een nummer. Stoplichten niet doen. Dat de stoplichten het niet doen komt doordat er nog gebouwd wordt. Door diezelfde verbouwing is ook nog een deel van de Europaweg afgesloten. Dit is misschien een van de redenen waardoor het in de ochtend- en avondspits, wanneer wij de rotonde hebben geobserveerd, niet heel druk leek. De gevaarlijke situaties met overstekende bussen werden niet gezien. Wel verwarring bij meerdere weggebruikers die bijvoorbeeld door betonnen blokken niet goed de weg vonden. Situaties ontstonden vooral doordat weggebruikers stiekem over de busbaan reden, expres of per ongeluk. En meerdere automobilisten de haaientanden over het hoofd zagen. Als afspietsen is dit gevaarlijk. Dat lijkt er niet vijf minuten om dat ik er onder een auto ligt. Ja, misschien is dat niet alleen hier, maar gewoon niet meer aan de regels houden door haaientanden en haaientanden. Ook al zijn ze geel. Waterloos. De angst voor ongevallen is niet op niets gebaseerd... aangezien de eerste ongelukken al gebeurd zijn. Sowieso al eentje gelijk, het is pas open. Ik verwacht nog veel meer, maar ook met die lichten is het zo onduidelijk, Leuks levensgevaarlijk, echt levensgevaarlijk. Ik vind is wel heel erg gevaarlijk, want mijn broer is al een keer aangereept door de tonde. Ze kijken gewoon niet uit. De gemeente meldt dat de veiligheidssituatie gemonitord wordt... en zo nodig aanpassingen worden gedaan. Voor inhoudelijke informatie wijzen ze naar de raadstukken. Daarin wordt duidelijk dat de gemeente extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen... Zo komt er voor de bus een groene golf als deze 30 km per uur rijdt. Tijdens de observatie was deze kennelijk nog niet actief... ...of reden alle bussen consistent te hard... ...omdat ze allemaal voor een rood stoplicht zonder te wachten. Op het moment vind ik het hopeloos, omdat uh, er staat onder heel duidelijkheid aan de aangegeven. Het staat aangegeven, maar de mensen die, uh, rijden gewoon door. Merkt u dan als u erop rijdt? Uh, dat je de fietsers heel moeilijk ziet. En, uh, het is gewoon echt heel onoverzichtelijk. Uh, er gebeuren veel ongelukken daar. Dus uh, voor mij had hier uh, die rotonde helemaal niet gehoeven. Andere veiligheidsmaatregelen zijn dat slechts een deel van het fietspad in twee richtingen is. De oversteek bij de busbanen is in één richting. Zijn er voor de kruisingen met de busbaan stoplichten aangebracht... voor zowel het fiets- als autoverkeer... En krijgt de busbaan een andere kleur asfalt. Zijn de bochten voor het oude verkeer haaksen gemaakt, waardoor ze minder hard over de rotonde kunnen. Het was veiliger met al die stoplichten gewoon. En dat reed je ook makkelijker door. Iemand die aangeeft voorstander van een kruispunt met stoplichten te zijn, krijgt naast de extra veiligheidsmaatregelen te lezen dat de rotonde minder ruimte inneemt dan een kruising. En daarom voor de rotonde is gekozen. Er is dan meer ruimte voor andere doeleinden, zoals de groenvoorziening. Er wordt door omwonenden ook geklaagd over de slechte bereikbaarheid met de auto. Maar de gemeente geeft aan alles bereikbaar te willen houden met de auto. Alleen melden ze ook dat ze streven naar meer gebruik van het OV, fiets en de benenwagen. Het doel is om in 2030 het merendeel van de korte afstanden binnen de stad lopend of op de fiets te laten plaatsvinden. Van de ritten de stad in of uit willen ze meer dan de helft met het openbaar vervoer laten gebeuren. In het nieuwe ontwerp hebben deze vervoersvormen daar een prioriteit gekregen. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. Fish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis.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 En, um, en dat het ook eigenlijk het enige hotel is wat de oorlog heeft overleefd. Dus er waren wel oudere hotels in Zandvoort, maar die zijn allemaal helaas verloren gegaan. Dus het is heel bijzonder dat dit uh, na wat is het, 115 jaar nog steeds een operatief hotel is. Heeft ja. de bezetter destijds het hotel of? Ja, ze hebben er wel gezeten. Klopt, maar hoe het is, vindt de Atlantikwal we... is, uh, ja, is, is, is langsgescheerd, maar niet, ja, het, uh, niet het hotel. Hotels. En het heeft natuurlijk een nieuwe eigenaar nu. Uh, ja, het heeft meerdere eigenaren gehad in al die jaren, uiteraard. Ja. En uh, de, de huidige echtpaar wat eigenaar is, uh, zijn Tom en Christine. Ja. En Christine, haar ouders zijn de vorige eigenaren, dus hebben het van haar ouders overgenomen. En ja. dat is ook echt een heel mooi verhaal geworden. een heel verhaal op zich geworden. Echt waar, ja. ja. We hebben zoveel leuke details gehoord. Maar zelfs na het best wel vaak opnieuw luisteren, bleef het gewoon een glimlach op ons gezicht. Wat uh, Omdat...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 verbleven ver, ver, uh, uh, uh, hebben. Het gaat van gast tot mensen die hier ge gewerkt uh, hebben. Of mensen die hier zelfs in Zandvoort gewerkt hebben... maar hier verbleven uh, uh, hebben. En dat maakt, denk ik, deze podcast zo uh, mooi. En volgens mij ook een nieuw stukje ge ge ge geschiedenis... in gesproken tekst. Hè? Dus... Dat vind ik altijd leuk, dat je niet alleen kan kijken... maar dat je ook de emotie kan horen, dat je de stem hoort. Ik ben zelf een beelddenker, een podcast helpt voor mij om... Dan krijg ik allerlei beelden voor me hoe dat dan gegaan zou zijn. En dat brengt je gewoon terug naar de jaren waar het over... Uh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 Bizar. Of onder de Podcast. Nee, ja, kan ook. De website is dezandvoortpodcast.nl, daar staat het ook op. Maar ja. Spotify is vrij toegankelijk voor iedereen. Ja, ja, ja. klopt. En uh, het is ja, het simpel, hotelkeur, dan vind je hem al. Ja. We hebben er zes gemaakt, wat Lars uh, net vertelt. Uh, de eerste vier hebben we alvast online gezet, en die andere twee die volgen, die volgen de komende weken. Ja. ja. Uh, dus ja, hartstikke leuk. Ja. Uh, het is ook de verbinding die Lars maakt naar 200 jaar badplaats. Dat is dit jaar ja. evenementenjaar. Uh, Sommige is al veel ouder, ja. uh, al 700 jaar. Ja. Ja. Maar ja. Ja. Vast 200 jaar geleden mm -hmm. uh, ontwikkelde het zich als badplaats. Als onder badplas. andere omdat er hotels ja. als groot badhuis, uh, groot badhotel... Uh, nee, een groot badhuis uh, werd gebouwd. Mm -hmm. Ja, daar. Uh, ja. En uh, de opening van de Zon van het Salaan, uh, de Bestratenweg. Ja. Uh, maar Hotel Keur kwam daar uh, niet ook uit voort... uit de ontwikkelingen van uh, dat armoedige wisselplaatsje wat een toeristenplek werd. Dus, er kwam ja. maar ook plaats voor meer hotels. Het was bijzonder. Uh, en dat was Hotel Keur in 1911. Ja, of uh, het begon in de kors vlorestraat ja. uh, Ook een, een uitvoer van, van eigenlijk. En uh, ja, het is blijkbaar goed genoeg gegaan... want het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds ja. naast ja. ja, het, het is een heel mooi pand ook.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 Regio Radio, een samenwerking van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort, elke zondag te horen van 5 tot 6 uur. In a while from now, I'm any less sound, I Shattered, left standing in the lurch At a church where people were saying, My God, that stuff, she stood him up ...als raadslid in Haarlem voor D66. Maar hij zou zomaar eens die gemeentegrens kunnen oversteken... ...want er is een vacature in Heemstede. Nou, hoe dat zit, gaan we even aan Dimitri zelf vragen. Goedemiddag Dimitri. Hoi, hallo. Dimitri, vertel. Uh, je bent nu nog, ben je nog raadslid in Haarlem? Even ja, onderen. ik ben nog raadslid. Gisteren geïnstalleerd. Ja, ja, ja gisteren geïnstalleerd. Maar nou uh, heb ik zo uh, uit de wandelgangen vernomen... ...dat het zou kunnen gebeuren dat je naar Heemstede gaat uh, verkassen... Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Nou ja, ik ben daar kandidaat wethouder, zoals dat zo mooi heet. Er is daar coalitievorming, uh, vindt daar plaats. Uh -huh. En mocht dan D66 in de coalitie komen, dan ben ik de kandidaat uh, wethouder. Dan zou ik wethouder daar worden. Dus uh, eerst co moeten coalitieonderhandelingen afgerond zijn... en dan, uh, dan word ik daar waarschijnlijk wethouder. Kan dat zomaar? Ja, dat kan zomaar. Ja, je moet wel, als je in de, niet in de stad zelf woont... Uh, moet je dispensatie aanvragen aan de raad. Ik woon natuurlijk wel in Haarlem, logisch. Ja. Uh, en uh, ja, dan krijg je dispensatie van de raad. En dat krijg je voor een jaar. Dat moet elk jaar verlengd worden als je er niet woont. En uh, ik heb wel de intentie om te verhuizen zijn wel aan het kijken. Maar ik moet ook zeggen, dat is ook wel een uitdaging. Want ook daar is de huizenmarkt uh, best wel... Uh, ja, zijn ook de huizen niet goedkoop natuurlijk. Nee, Maar even nog, want je bent geïnstalleerd in Haarlem. Ja. En, en de raad in Haarlem, die die moet jou zomaar laten gaan. Ja, dat, is, ja, je kan, dat kan. Je kan natuurlijk gewoon zeggen... ik, uh, ik ga iets anders doen. En uh, dat is niet te combineren. Hoewel formeel is het trouwens wel zo... dat je het allebei tegelijk zou mogen doen. Maar dat doet mm -hmm. helemaal niemand. Dat is ook een beetje raar om dat te, te zijn. Maar er zijn wel sommige partijen... waar ze wel uh, functies stapelen. Maar het is goed gebruik... om dan gewoon je, je lidmaatschap van de, van de raad op te geven. En dan, uh, en dan uh, als je dan een wethouderspost krijgt... anders stelt om dat dan te gaan doen. Ja. Ja. Is het een carrière-move? Ja, zo kan je het zeggen. Uh, maar het is ook gewoon wel heel, in die zin is het gewoon ook heel leuk om eens aan de, lijkt mij heel leuk om aan de andere kant te staan. Dus uh, dat je niet uh, als raad wil je controleren en, uh, en naar budget kijken. Maar als, als wethouder ben je meer met beleid bezig en ook meer met de uitvoering. En verantwoordelijkheden. En, en, ja, en nou ja, ook meer verantwoordelijkheden. De Raad is natuurlijk wel altijd de baas hè, dat moeten we natuurlijk wel uh, beseffen. Maar je hebt meer verantwoordelijkheden zeker. En ja, dat is natuurlijk uh, vind ik, lijkt mij in ieder geval heel leuk om dat te doen. En zeker in, uh, in een dorp als Heemsteden. Uh, ik kom zelf uit, uh, uit weliswaar een stad, oorspronkelijk. Maar dat had ongeveer dezelfde grootte. En ik vind uh, een beetje een wat kleinere gemeenschappen. En dat je ook daar helemaal uh, ja, in onder kan dompelen. Dat lijkt me heel erg leuk. Uh, een mooie uitdaging. En professioneel gezien, ik bedoel uh, Haarlem Heemsteden. Uh, ja, het ligt naast elkaar. Maar uh, de problematiek kan wel verschillend zijn, natuurlijk. Heb je daarin kunnen verdiepen of. Denk je nou, dat? Zeker wel. Natuurlijk nou, ja, is de problematiek uh, uh, verschillend. Maar ook wel weer uh, hebben ze dezelfde uitdagingen. Er is daar ook bijvoorbeeld sprake van uh, dat er een asielzoekerscentrum moet komen. Ook een uitdaging met bereikbaarheid. Uh, laten we als het over klimaatadaptatie hebben. In Haarlem willen we natuurlijk in 2040 van het gas af. Nou, ook in Heemsteden uh, komt er een warmteprogramma. Gaan ze ook proberen van het gas af te komen. Er zijn ook veel overeenkomsten. En in die zin zijn we natuurlijk ook wel één regio. Dus uh, veel van de, van de dingen die in Haarlem spelen. Die, uh, die spelen natuurlijk ook in Heemstede. Maar het is natuurlijk ook wel een andere ja, demografie in Heemstede. En ja, de huizen zijn ook allemaal wat groter en ruimer. En er is ook wat meer, wat meer ruimte. En in die zin is Haarlem natuurlijk een echte stad. En Heemstede is inderdaad een, een dorp. Mm. Neem je ervaring mee uit, uit Haarlem naar Heemstede, denk je? Heb je er wat ja, aan? Ja, dat denk ik natuurlijk wel. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook de afgelopen paar jaar... Natuurlijk, heb ik dan in ieder geval veel kennis opgedaan over mobiliteit... en over toegankelijkheid uh, en over duurzaamheid ook. En dat hoop je natuurlijk dan daar ook weer in te kunnen zetten. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon hoe het werkt, zeg maar. Hoe, hoe de politiek werkt, hoe uh, het debat werkt. Dat neem je natuurlijk ook mee uh, naar, naar, uh, naar de gemeenteraad daar als, als wethouder dan. Ja, is het al zeker dat je naar Heemstede gaat? Of is het nog een procedure... Uh, nee, dat is, het is niet zeker. En die zin, uh, je hebt gewoon die onderhandelingen. Dus die moet natuurlijk uh, goed afgerond worden. Heb je, als, heb je concurrenten? Is het een, is het een soort sollicitatieprocedure? Nee, nee, het is geen concurrent. Voor, voor D66 niet. Ik ben de enige kandidaat. Hm. Dus, uh, dus wat dat betreft, als D66 in de coalitie komt, dan word ik daar wethouder. Hm. Vind je het leuk? Ja. Vind je het spannend? Ja, natuurlijk vind ik het leuk. Spannend is het natuurlijk ook, je gaat gewoon iets nieuws doen. En je laat ook iets heel leuks achter natuurlijk, want uh, ik heb het heel erg naar mijn zin in Haarlem. Maar uh, ja, het is ook gewoon voor mezelf natuurlijk ook een nieuwe uitdaging. Maar ik, ik ben heel blij dat ik meer aan die uitvoerende en beleidsmatige kant kan gaan zitten. Dus dat, dat is ook heel leuk. Ja, en natuurlijk moet ik het je vragen, Dimitri. Maar waar ligt je hart eigenlijk? Waar ligt mijn hart? <lacht> maar, <lacht> Overal waar ik slaap. Nee, maar in die zin moet je er ook zo naar kijken. Kijk, ik, uh, voor mij is het zo dat of het nou Haarlem is of Heemstede, kijk, dat is één regio. Mensen gaan natuurlijk, uh, ik ook, ik ga wel eens rennen in de duinen. Ik ga met mijn, uh, vroeger ging mijn kinderen wandelen in, uh, in, in Groenendaal. Dus voor mij, ik zie het eigenlijk als één groot gebied. En uh, mijn, mijn hart ligt gewoon bij zuid kennemerland dus uh, ik wil niet echt kiezen daarin. Ik vind Heemsteden heeft zijn charme en Haarlem heeft ook zijn charme. Dus ik, uh, ik kan overal een goede weg vinden. Mooi, Zuid-Kennemeland, een regiodenker. Uh, Dimitri, Dimitri van den Berg, wij, ook, ook al ga je naar Heemsteden, wij van Haarlem 105 blijven je volgen. Want we gaan ook over Heemsteden. Dus uh, we zullen je vast nog tegenkomen. Oh, waarschijnlijk in je nieuwe rol daar als wethouder. Veel succes en tot ziens. Dank je wel. Dag Dimitri. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. From Uit jouw regio. Vandaag in een nieuw straatgesprek. Wat vindt u van het parkeerbeleid in Zandvoort? U hoort het in een nieuw straatgesprek. Dat uh, vind ik een lastige vraag. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen mee bezig. Maar uh, ja, ik zelf heb er niet zoveel problemen mee. Want uh, uh, ja, ik doe alles op de fiets. Ik uh, was benieuwd, wat uh, vind je van het parkeerbeleid in Zandvoort? Uh, volgens mij loopt dat nog niet helemaal lekker. Maar wat ik zou graag zou willen is sowieso bijvoorbeeld in de winter... Kijk, we gaan nu de winter uit. Maar dat dat bijvoorbeeld de eerste twee uur gratis is bijvoorbeeld in het centrum. Zodat mensen gewoon makkelijk en even snel een auto even neer kunnen zetten. Zonder gedoe. En uh, dat is voor de ondernemer ook gewoon uh, fijn, denk ik. Uh, alles is heel makkelijk, toegankelijk en bereikbaar uh, voor me. En, uh, dus ik vind het een beetje een, uh, een lastige vraag of die wel voor mij bestemd is om het zo te zeggen... Uh, in de zomer is het natuurlijk wel een probleem. Denk ik, heel veel toeristen. Uh, dure parkeerplekken. Uh, ja, het wordt natuurlijk al uh, aangemoedigd om op de fiets te komen. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Dus uh, ja, ik weet niet of ik er echt een exacte mening over heb. Uh, wat ik dan net al zei. Ja, doe doe alles met de fiets. En, uh, of lopend. En, uh, ja, dat bevalt me goed. Want nu krijg je juist, denk ik... Als men, mensen betaald moeten parkeren, gaan ze het juist op de stoep zetten. En wat heel vervelend kan zijn. Ook voor ons. Dus, uh, wel dus. Wat vind jij van het parkeerbeleid in Zandvoort? Het kan beter. En wat kan er beter? Het kan beter. Ik vind het gewoon in de zomer heel duur. Ontzettend duur. En heel veel gasten die bij mij komen, zeker Duitsers, die klagen alleen maar daarvoor. En winters, nou ja, als het kan... Nee. Goedkoop, zorgt dat het beste zijn natuurlijk, hè, gratis zijn. Hè. Maar of dit tarief heel kort, heel klein tarieven. Dat moet, dat moet verbeterd worden. Als we willen hier mensen aantrekken, aantrekken hier binnenhalen in Zandvoort, wij moeten zeker iets met het parkeer doen. Hoe en uh, moet die fiets juist uh, dan meer gestimuleerd worden? Ja, dat gebeurt natuurlijk wel aan alle kanten, om alles uh, uh, met openbaar vervoer of met de fiets te doen. En, uh, maar ja, ja, je moet ook af en toe je boodschappen doen en om dat met de fiets te doen uh, is dan een autootje wel even handig. Uh, ja, dus ik uh, vind voor mij persoonlijk, uh, parkeerbeleid ben er zelf niet zo mee bezig. Dus uh, ja, alleen in het zomerseizoen, uh, ja, het is, het is kostbaar. Boulevardverkeer, uh, een verkeer verkeerplekken uh, zuid, uh, ja, en in de winter. Ja, zou het misschien inderdaad, uh, uh, als je eventjes je autootje wil parkeren om even snel een boodschap te doen. Ja, hoeft niet elke keer de, de, gelijk de handhaver langs te rijden met zo'n met zo parkeerscanauto. Laat het dan uh, lekker gratis zijn. En dan simuleer je ook een beetje de, de, dat andere mensen uit de omliggende gemeente ook in Zandvoort hun, uh, hun boodschappen of uh, gaan winkelen. Ja, uh, ik snap dat je in Noord misschien wat minder moet betalen dan het centrum, maar uh, dat zou misschien gelijk moeten gaan. Of juist de, bijvoorbeeld een garage wat misschien wat vaker leeg, ik uh, weet niet of die echt leeg staat, maar dat je de plekken misschien die wat vrijer zijn, dat je die uh, misschien goedkoper aanbiedt. Is het duidelijk waar mensen kunnen parkeren? Ja hoor, dat wel, ja? dat wel. Ja, daar hebben ze geen moeite mee. Meestal hebben ze gewoon met de bedragen die moeten ze betalen. En oké, okay, iets meer, parkeerpletsen ook, dat zal ook fijn zijn voor hun. Jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Model United Nations, waar scholieren de United Nations nadoen. Ook het Stedelijk Genage in Haarlem doet hier al sinds jaren dag aan mee. En alles wordt georganiseerd en geleid door scholieren. Vanaf morgen is het dus weer tijd voor de Haarlemse editie. Emma Nabben en Julia Swijnenberg zijn twee van de leerlingen die ervoor gaan zorgen dat het ook deze editie weer een groot succes wordt. Meiden, leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel dat jullie er zijn. Uh, Emma, ik begin bij jou. Ja. Ik vat het namelijk echt super kort en incompleet... en ook nog met een paar haperingen ja. samen. Dus niemand die überhaupt snapt wat ik heb gezegd. Uh, kan jij iets meer en uitgebreider vertellen... wat Model United Nations dan precies inhoudt? Ja, uh, Model United Nations is eigenlijk dus dat wij de Verenigde Naties nadoen in het Engels... met uh, internationale studenten over de hele wereld. En die komen dan uh, in dit geval bij Hamun naar onze school. En um, die debatteren in verschillende uh, committees. En die debatteren dan over verschillende wereldproblemen. En uh, het is eigenlijk heel gezellig. Het is meestal drie dagen. Um, en dat organiseren wij dus uh, met de staf. Met een paar, ongeveer 25 leerlingen... Het, op het stedelijk. Uh, dus ja, dat is heel leuk en dat is morgen. Dus, uh, ja. en, en bedenken jullie dan zelf alle onderwerpen? Ja. ja, we hebben verschillende groepjes in onze grote groep die verschillende dingetjes doen. Dus bijvoorbeeld uh, Julia die doet meer de organiserende uh, kant van de conferentie. Uh, ik doe meer de publiciteit, dus met social media en zo. En dan hebben we ook nog een informatietak die dus al die wereldproblemen gaat uh, bedenken. Ja. En uh, ja... Okay. En, en je zei het net al, hè? Uh, heel veel internationale landen doen mee. Alles wordt ook in het Engels gedaan. Klopt. Jullie hebben welke landen doen mee? En wat is ook ongeveer een beetje de leeftijd van iedereen die meedoet? Um, nou, de leeftijden is het is middelbare school tussen de 14 en de 18, zou ik zeggen. Ja. Um, en er komen leerlingen van scholen vooral uit Europa. Um, maar ja, een paar voorbeelden die ik weet. Is, Frankrijk doet altijd mee. Ik heb school uit Noorwegen. Turkije zijn altijd wel veel. Ja, heb je nog iets aan toe te voegen? Ja, Duitsland ook wel. Ja. Maar er ja. zijn een heleboel landen die meedoen. En, en hoeveel, hoeveel leerlingen... Hè? Haarlem wordt dan straks overspoeld met hoeveel leerlingen uit ja. alle landen? Volgens mij zijn het er dit jaar ongeveer 400. Ja. Maar uh, ja, met alle docenten er ook nog bij... Ja. en met alle mensen is denk ik afgerond naar boven 500 ongeveer. En um, uh, Julia, ik, jij bent dus meer van het organisatorische. Zeker. Um, is er dan een overkoepelend onderwerp? Zeker anoniem, nu waarbij de wereld ongeveer in de fik staat. Um, hou je daar rekening mee als je kiest voor het onderwerp? Wat is het onderwerp? Welke sprekers? Ik heb zoveel vragen. Ja. Nou, het onderwerp is Time for Change. Um, wij hebben daar een tijdje over nagedacht... over wat, nou echt wat we nou echt belangrijk vonden om deze keer ja, te benadrukken. Um, en Time for Change is volgens ons heel erg belangrijk... omdat wij denken dat, het, dat er veel problemen op dit moment in de wereld zijn, veel conflicten um, met milieu, met communicatie tussen landen, samenwerking, gewoon er zijn veel spanningen en wij hopen daar dan met deze conferentie verandering in te kunnen brengen. Het ja. lijkt me ook spannend, want je zegt het al, er zijn heel veel spanningen. Er zijn zoveel verschillende uh, nationaliteiten, culturen, maar ook visies die je bij elkaar in de kamer zet. Zeker. Hoe zorg je ervoor dat het uh, gezellig blijft? Nou ja, dat is dus best lastig. Ik denk dat het um, in de huidige wereld lastiger is... om deze conferentie te organiseren dan het misschien was een aantal jaar geleden. Um, er zijn zeker dingen waar we rekening mee moeten houden. Want inderdaad, zoals u al zei... Um, veel verschillende nationaliteiten... veel verschillende mensen die landen representeren bij elkaar in een kamer. Wij, wij moeten er heel erg voorzichtig voor zijn... dat daar geen spanningen uit ja, komen. Um, want... Een voorbeeld is uh, wat er bijvoorbeeld afgelopen jaar met het Zoom-festival is gebeurd. Dat er dan um, mensen niet geassocieerd willen worden of landen niet geassocieerd willen worden met andere landen. Um, en dat er zo toch issues ontstaan. Wij willen dat natuurlijk echt voorkomen. Want we willen dat onze conferentie heel gezellig is en heel leuk is voor iedereen. Um, dus daar moeten we zeker rekening mee houden. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld onze vlaggenparade. Na de uh, openingsceremonie lopen wij altijd over de Grote Markt. Allemaal met verschillende vlaggen van verschillende landen. Um, en deze keer moeten wij er dus wel goed over nadenken... Um, of alle vlaggen acceptabel zijn. Of dat er sommige vlaggen ook emoties oproepen bij mensen. Of gevoelig liggen. En of we die vlaggen dan toch misschien op school moeten laten. Ik, ik ben heel benieuwd. Is daar, want het is al morgen. Ja. Ja. Dus welke keuze is daarop gevallen? Um, ja, daar is nog een kleine twijfel over. Dus nou ja, als je het erachter wil komen... dan moet je morgen even op de Grote Markt. Eh, ja, maar, nee, maar ik ben oprecht benieuwd. Ja, dus de, de beslissing is, is nog niet echt gemaakt. Dus, dus dan, hebben... ik, ik neem even aan, ik vul hem in. Dan denk ik dat jullie het hebben over de Israëlische vlag. Die jullie ja, dan. bijvoorbeeld. Ja, nou, wel meerdere. meerdere. Welke nog meer dan? Russische vlag? Ja, Rusland, Oekraïne. Nu ook Amerika. Ik bedoel, je hebt allemaal landen waar het een beetje onrustig is. Dus we gaan ja. gewoon kijken... Uh, wat, wat kan? Want dat, dat is best wel een lastige kwestie. Voor volwassenen is het al heel lastig. Hè? Het Eurovisie Zongfestival uh, buitelt iedereen over elkaar heen. Over het uitsluiten van. Uh, zijn dit, dan, dit zijn keuzes die vind ik best wel groot om te maken. Hè? Want als je zegt Amerika niet. Maar wat gaan we dan doen met uh, landen als de Sudanese vlag? Bij wijze van spreken. Worden jullie hierbij geholpen door uh, leraren? Ja. We, worden, we hebben een board of directors. Dat is eigenlijk uh, een stuk of vier of vijf leraren. Die uh, vinden het superleuk en die doen ook mee. Uh, dus die ondersteunen ons eigenlijk een beetje. En de school zelf ook. Dus de conciërges helpen natuurlijk mee met het opbouwen... Onze corrector Jan van der Werf doet ook heel veel. Maar ook met dit soort uh, keuzes kunnen jullie even bij hun aankloppen ja, en zeggen, kunnen, ja. dit is een lastige. Ja, ja, ja bij, bij heel veel kunnen we dat doen. Bij technische problemen, bij dingen dat we, even, dat we het zelf gewoon even niet meer weten. Dan kunnen we altijd bij hen terecht. Dus dat is echt super fijn. Ja, ja, nee, want je zei het al, hè, heel veel dingen liggen nu zo gevoelig... Ja. Mm -hmm. dat je heel erg moet oppassen welke keuzes je maakt. Je wil niet nou ja, dat daar negatieve connotaties of mensen mening daarover hebben. Nee, dus fijn niets. om te weten dat ondanks dat jullie alles organiseren... dat je altijd nog even op de noodrem uh, of, nood, of de bel, ja. bel mm -hmm. kan uh, trekken. Aan de andere kant, hè, wat ik me ook uh, uh, afvroeg... Um, je zegt, we doen dit allemaal zelf, het meeste. Maar je zit ook in de vijfde klas. Ja, super ja. hard werken. Ik heb er twee, zelf twee in de vijfde klas. Um, ho, ho, hoe, hoe doe je dit? Ja... Voor mij is het echt een kwestie van plannen. Want en het is natuurlijk ook soms gewoon een beetje prioriteit stellen. Van, nou ja, dit moet nu eventjes. Meestal gaat school bij mij voor. Omdat ik dan denk van, nou ja, ik heb morgen gewoon een toets dat mee, die meetelt voor mijn examen of zo. Dan moet ja. ik daar wel gewoon goed voor leren. Maar ja, je maakt er ook wat tijd voor. Bij mijn, uh, bij mijn geval. Ja. En bij jou? Ja, ja mm, het is af en toe zeker lastig om te, te combineren. Um, ja, het, het, is ook wel, het helpt natuurlijk wel dat we het heel leuk vinden. Maar als je het in zo'n oh, zeg maar twee weken voor mun extreem druk hebt met allemaal dingen... dan denk je op een gegeven moment wel van, nou, waar ben ik aan begonnen? Ja. Um, maar ja, uiteindelijk kijk, heb je toch een leuk vooruitzicht. Want dit weekend wordt natuurlijk heel gezellig. En, ja. Ja, het ja, want dat voor. is het ook. Hè? Het wordt dus, dus heel interessant. Het wordt, nou, ik denk dat de dynamiek en de discussies en de verschillende sessies heel interessant worden. Maar er zit natuurlijk ook een groot sociaal aspect aan. Zeker, ja. Hoe, hoe, uh, ik, ik, ik stel me nu even 416 uh, 17 jarige voor uh, in de Haarlemse binnenstad. Uh, wat, wat gaan jullie doen? Ja, nou ja, we hebben, zaterdag hebben we een groot feest. Dat is elk jaar zo. Dus dat ja. is natuurlijk superleuk. Um, maar qua sociaal aspect, ja, je leert zoveel mensen kennen. Wij hebben ook zelf bij andere conferenties meegedaan. Er dus is een andere scholen Dus er is eentje bijvoorbeeld in uh, Hilversum in uh, Den Haag. En dan zit je dus in zo'n committee... met allemaal mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. Maar dan kom je er toch achter... dat we allemaal best wel hetzelfde zijn. Dat is gewoon heel leuk om dat soort vrienden te, te maken. En daar hebben we nog steeds contact mee. Dus dat is wel ja, heel bijzonder. En, uh, er is ook sprake van gastgezinnen, want ze moeten ergens logeren. Jij krijgt mensen over de vloer. Ja, zeker. Uh, er slapen twee, uh, twee meiden bij ons. Um, ik heb ze zelf nog niet ontmoet, maar vanavond ik, ga ik ze zien. Uh, ik uh, heb wel gehoord dat ze net zijn aangekomen. Um, helaas vlak uh, voordat wij weggingen, want wij komen net van school. We waren daar de hele dag bezig met opbouwen. Ja. Um, maar um, ja, die uh, slapen bij ons thuis. Ik, um, in mijn tak, de uh, organisatietak, uh, houdt zich ook bezig met gastgezinnen vinden voor al die leerlingen. Um, nou ja, dat is wel altijd even veel mail sturen en dan... Echt hopen dat je er genoeg kan verzamelen. Maar uiteindelijk is het heel erg leuk. Want uh, ook voor ouders en voor zusjes, broertjes. Um, ja, het is gewoon heel, heel leuk om een keer iemand van een andere cultuur te ontmoeten... Um, en gewoon grappig dat ze zich ze verbazen zich altijd heel erg over de gaven en dat soort dingen. Het is toch altijd gewoon yeah. heel grappig. Ik heb het gevoel dat ze zich altijd het meest verbazen dat je s ochtends hagelslag op je brood doet. Ja, dat ja, is ook. ook zeker al een keertje. Ja, uh, ja, is een onderwerp geweest. Maar ja. Waarschijnlijk was dat een positieve verrassing. Is ja. er trouwens veel animo voor? Voor uh, ouders die zeggen: Nou, wij willen wel als gastgezin optreden? Mm. Ja, het was dit jaar nog. Nog best lastig om iedereen te verzamelen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. En uiteindelijk ook best wel veel ouders die dat leuk vinden. Dus je moet er een beetje aan trekken. Maar uiteindelijk, als je het goed uitlegt... dan lukt het uiteindelijk wel. Dan nog even heel terug naar de sprekers. Jullie hebben dus verschillende sprekers uit verschillende sectoren. Waardoor je een heel divers aanbod krijgt qua sprekers. Maar het begint altijd op vrijdag in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Met één grote meenplek. Spreker. Ja, de keynote speaker. Uh, heet ja, de die. keynote speaker. Ja. Die mag in de kerk. Nou, dan heb je gelijk ja. ook het beste plekje van uh, Haarlem. Wie is het uh, dit jaar? Dit jaar is het Ilko van der Linden. Ja? Um, hij is de oprichter van Bevrijdingspop. En wij dachten dat het een hele passende keynote speaker is voor dit jaar. Want hij, nou, hij belichaamt verandering eigenlijk. En dat is eigenlijk ook het doel van Hamen dit jaar. Um, hij heeft natuurlijk Bevrijdingspop opgericht. Hij heeft Dance for Life, Masterpiece, allemaal organisaties. Uh, eigenlijk met het doel om jongeren erbij te betrekken. En dat doen wij natuurlijk ook. Ja. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd uh, om te ontmoeten. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus uh, ik ben blij dat we die... Uh... Heb je een beetje een idee wat zijn boodschap zal zijn? Of zijn inzicht? Ja, ik denk dat het natuurlijk wel iets te maken heeft met wat er nu in de wereld aan de hand is. Dus gewoon de uh, hoe onrustig het is. En hoe belangrijk het dan is ook om daar uh, een gesprek over te voeren en om daar om te proberen om tot conclusies te komen waar iedereen blij mee is. En ik denk ja. dat hij daar wel op zou focussen. En, en dus er zijn veel meerdere sprekers. Hey, je zei het al, het is vrijdag begint het. Maar je hebt ook ja. nog de hele zaterdag en de zondag. Allemaal verschi in, in verschillende, ik noem het sessies. Nu, jullie noemen het heel anders, hè? Ja, ik denk gewoon... Debating ja, time in het Engels. Bot, maar ja. leuk, leuk, I, I love Delish. Um, wie zijn nog meer sprekers die komen? En uh, nou, wat voor onderwerpen moet ik aan denken? Ja, ik weet zelf eigenlijk. De spreker de namen niet per se. Uh, we hebben één, dat is de moeder van Julia. Die gaat bij de CSW, dat is de Commission on the Status of Women. Um, en die gaat daar spreken. En nou, we hebben heel veel verschillende issues. We gaan een paar over wapens bij de GA, General Assembly heb je die. Um, we hebben ook over, nou ja, de CSW, die gaat dus over vrouwen... en een beetje de vrouwenrechten en het geweld naar vrouwen de afgelopen tijd. En nou ja, dus zo heeft elke committee eigenlijk een ander focuspunt. En dan proberen wij dus daar goede sprekers voor te vinden. Ja, ja en, dus, en uh, milieu is ook altijd een onderwerp wat wel veel terugkomt. Zeker, want ja. jullie vinden de sprekers, die benaderen jullie ook zelf. Ja, ja. ja. Leuk. En ook leuk dat, het dan, dat je het ook met eigen moeders en eigen ouders ja, te kan opdoen. Ja, contacten zoeken. Uh, ja. ja. En, en uh, alles gaat in het Engels. Ik neem voor het gemak even aan dat dat niet jullie eerste taal is. Nee, is Klot. ook zo. Ja. Ho hoe is dat om met anderen te discussiëren... en dan goed te kunnen verwoorden wat je vindt of wat je denkt in het Engels? Ja, dat is wel in het begin wel heel spannend. Het is wel grappig, want wij waren... Een van de eerste conferenties samen in Hilversum. En nou ja, wij durfden eigenlijk niet zoveel te zeggen. Want het was allemaal in het Engels. En iedereen sprak heel professioneel. En uh, nou, gebruikte allemaal van die moeilijke munwoorden. noem we het maar even. Ja. En uh, dat was natuurlijk wel spannend. Maar uiteindelijk ga je het ook snappen. En dan ga je ook uh, de taal gewoon beter beheersen. Met niet alleen speeches die je voorbereidt. Maar ook gewoon improviseren. En dat is wel leuk om te zien dan... Ja. Hoe, ja, hoe je nu kan praten en vergeleken met hoe dat vroeger was, dat was we dat best wel spannend. Er zit ergens ook veel, leer je hier meer van doordat je het moet doen dan bijvoorbeeld in een Engelse les waarbij je woordjes moet opdreunen en stampen. Ja, zeker weten. Ja, je wordt gewoon nou, gedwongen, zou ik niet zeggen, want je kan natuurlijk zelf kiezen hoeveel je spreekt. Maar uiteindelijk, je luistert, je vangt veel op van andere mensen. En op een gegeven moment ga je zelf ook wel dat oppikken en, en zelf doen. Um, en dat is heel leerzaam. Je, die woorden die komen ook steeds terug. Dus je wordt er steeds ja. beter in. Waar ik dan wel een beetje benieuwd naar ben. Want dit, dit is, heeft te maken met debatteren. Maar ook met geopolitiek. Ook met wereldsituaties. Je zei het al. Klimaat, economie, femicide. Alles komt erbij. Wat willen jullie... Ik begin met jou. Wat wil je studeren? Wil je hier ook iets mee? Of ga je iets heel anders doen? Dat ben ik nog bloednieuwsgierig ja, naar. dat is een hele goede vraag. Um, dat weet ik namelijk zelf ook echt nog niet. Um, ja, ik zou het heel leuk vinden om hier iets mee te doen. Maar er zijn een heleboel dingen die me wel leuk lijken. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. En jij Emma? Ja, ik denk dat uh, MUN of UN niet in mijn toekomst zit, maar ik denk wel dat ik ja, misschien iets vergelijkbaars. Ik heb echt nog geen idee wat ik wil studeren. Maar er zijn nog wel... Ja, het is wel altijd leuk om, de optie, om al een beetje een voorproefje te hebben. Dat je in ieder geval kijk, kan kijken of, het, of je het leuk vindt. En misschien in de toekomst iets mee kan doen. Ja. Maar en dan bijvoorbeeld ook... Hè, je hebt nu ook heel veel studies die je in het Engels kan volgen. Is dat iets wat je nu triggert van... Hey, als ik dit kan, dan zou dat eventueel ook een optie zijn? Ja, ja dat denk ik ja, wel. wel. ik denk ja. dat een studie in het Engels me nu best zou lukken. En ik denk dat Mun daar ook wel echt een bijdrage aan heeft ja. geleverd. Want dit, dit, dit levert niet extra studiepunten op of zo. Hè? Helemaal nee. niks. Nee, helaas niet. Jongens, ik stuur dit gewoon straks even door naar de rector. En ja, weer. heel goed. Dus kunnen we hier iets aan doen. Ja. Um, is er iets, hè? want dit is dus echt voor, voor het stedelijk en voor de andere scholen die komen. Maar je zegt net, er is een vlaggenparade op, uh, op de Grote Markt. Is dat iets waar mensen kunnen kijken, dat ze als toeschouwers... Ja. Aan de zijkant gaan staan. Ja, ik bedoel, als je, als je het wil zien, kan je daar sowieso heen. Ik bedoel, we huren de grote mark markt niet af. Nee, maar dus, wanneer uh, is dat dan bijvoorbeeld? Het lijkt, vrijdag. Me leuk. het lijkt me mooi om te zien. Vrijdag ja. is het om half half 12, 12 kan je staan, ja. tot half... Ja, half twaalf is het ja. is het opening ja. klaar. Dus Dan komt iedereen naar buiten met een we hebben een band en een vlagapparaat Dus dan wordt het wordt altijd heel dik van meen. die hele mooie oranje pakken met z'n allen. Ja, klopt. Ja, we zijn te herkennen in ja. onze mooie oranje pakken. Ja. Um, Emma Nabbe en Julia Swijnenberg heel erg bedankt voor de toelichting voor hamen en heel veel plezier de komende dagen. Dank u. wel. Regio Radio. Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort.